Op een of andere manier moeten we het vertrouwen herstellen als morgen. We komen iedereen een hypnose en iedereen hypnotiseren, mm. en zeggen de crisis is echt voorbij. Dat ze zeggen, nou ah ja, daar gaan nieuwe koop, we nu een nieuwe notte kopen, daar gaan we niet een nieuwe keuken kopen, we gaan we niet nieuwe deubers kopen die we hebben van dat slechte tijd. Is. Dan is de crisis voorbij. Mm. En het erge van de crisis is die besparingen die voortdurend besparing toenemen. Ja, dat is het fameuze spaarparadox van Keynes. Ja, Besparen is micro-economisch een deugd, maar is de macro-economisch een ondeugd. Ja. En dan bijvoorbeeld zie je, Kalitschke die schreef in 1933 zijn general theory. Die heeft geanticipeerd op Keynes. Dat was, was een drie jaar Bij Mijn kind lezen nog altijd, de besparingen moeten gelijk zijn aan de investeringen. Dat is totaal niet waar. He? Ook niet dat ze ex ante aan elkaar gelijk zijn. Als het zo is, hoe verklaar je dan de imbalances? De onevenwichten. Dus, uh, dat staat ergens die formule staat er ergens in. CQ8. CQI plus G plus export met import. Daar kun je zien dat het verschil tussen besparingen en investeringen is gelijk aan het verschil tussen export en import. Dus landen, neem China. De Chinezen, uitstond het de strip van zijn de Chinezen op het platteland zijn zeer spaard van. Waarom? Omdat ze nog maar één kind niet meer hebben per gezin. En dus als ze oud zijn, dan moeten ze kunnen leven. Uh, of dat de kinderen. Uh, Shanghai is totaal verschillend. Als je naar Shanghai gaat en je loopt er je rond, zouden de Chinese letters zijn verdwenen. Zijn letters van bij ons. Dus ze betalen ook allemaal met een kredietkaart in Amerika. Dus maar op het platteland, waar dat het grootste deel van de bevolking wordt, China zit met een spaarquote van meer dan 22%. En Amerika, daar is het juist het omgekeerde: in Amerika, is heeft het gaande heeft een spaarquote met 8%. Dus wat gebeurt met de, die Chinezen overschot Die Chinezen kopen, in Amerika kopen de treasury bills. Die treasury bills, die dienen dan, dat geld dat daarvan komt, dat wordt doorgesluisterd naar de banken, de Amerikaanse banken geven daar dan krediet mee, aan de Amerikaanse firmas. Dus je zit met het, het paradox, dat eigenlijk het rijkste land ter wereld financiert zijn investeringen met een ontwikkelingsland. Een land dat normaal heel goed doet. En dat is de inbalans die ontstaat. En dus dat verschil tussen export en import. Amerika zit al sinds jaar 90 op deficiten. De deficiten die worden worden, zijn. Altijd groter voor tot 2006. Je hebt aanleiding gegeven tot de kredietcrisis. Hoe is een deficit Dat een privé, privébedrijf rent aan een overheid. Of een centrale bank, die centrale bank die leent aan de overheid. De centrale bank die krijgt die aan de binnen ja, van privébedrijven. Eh, ja, ja. Die staat niet ter beschikking van private banken te nemen. best die private banken te gebruiken daarvan? Dat heeft Ben Bernanke, die president was van de, de Federal Reserve Board, noemde dat de savings group. Uh, er is een Duitse econoom, Biebau, Jörg Bibo, die aangetoond heeft dat er helemaal geen savings group Dat dat iets is dat uh, zal uh, verdwijnen. Uh, als ik kijk, hoofdstuk, uh, 2, pak de keer. Hier was bladzijde 300, 150, of is dat he. ik die deel het te weer terug hier? Kan ik ga het de niet komen, ja, maar... nee, nee, nee, nee, ik heb het gewoon opgezet. Wacht even haar. Nee, nee, het verkleemd scherm. Ja. En niet helemaal, hè. Ja, maar je gaat daar gewoon minimaliseren. Ja. Dan hier heb je iets meer. Zo... dat dan weer, wegdoen. Wat er beter, je hebt twee beurtdocumenten openstaan. Ze dus staan alle twee open. Ja. Ik geloof een procent van het welbeurt Dat is die grafieke kleurtjes. Deze? Ja, maar nog beter is de vorige. Ja, is voorstel. Leer is daar iets over. Ja, we krijgen wel heel veel grafieken bij publieke economie, denk ik. Ja. Dus wat zie je? al dat boven de nul is, zijn landen waar dat de besparingen groter zijn dan de investeringen. Al wat onder de nul zit, zijn landen waar dat de investeringen die groter zijn dan de gesparen. En dan ontstaan de schaatsstromen van die landen die erboven staan naar die landen die eronder staan. En welke Want de uh, United States is beneden? En dat zijn die blauwe, naar beneden. En wel, dat, dat zijn, de en die, dat zijn de toch die geïnvesteerd, toch? Ja, en zou wij zeggen, uh, in Amerika is uh, bijvoorbeeld in het jaar 2006 2,3% van het wereld BNP ja. is het tekort dat ze moeten opnemen uit het buitenland. Ja. Oh. Dan zie je wie zijn de heen die het meest besparen? De ja. ooit exporterende landen. Uh, Duitsland en Japan. Japan zit al uh, sinds 1986 met overschotten. Die hebben wel een gigantische overschotten uh, precies. Wie dat is? Uh, Japan Duitsland. Het is vooral Duitsland met grote overschotten, met Japan. Nog niet vergeten, Japan heeft dus die crisis meegemaakt van 1986 tot 2003. De crisis is er nooit opgelost geraakt. Maar ze zitten ook met overschotten. Maar het grootste deel, uh, is afhankelijk van China, he, dat, dat roosachtig. En dan zie je hier, je ziet naarmate dat we dichter komen bij de crisis, dat hmm. dat groter wordt, dat wordt bijna 6%, als je de plus en de min begint al, en dat wordt kleiner. Um,